And she together. Zelfs de tijd van het jaar met Cfm. CFM. CFM. CFM. Mijn ramen zijn beslagen, de verwarming staat op zes. Een asbak vol met peuken, en er staat een lege fles.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 ik door en door gemeen. Met Kerst ben ik alleen. De telefoon blijft stil, terwijl ik elk moment verwaad. Dat jij me toch nog belt en mij vraag waaraan ik dacht. Dan antwoord ik direct dat ik alleen jou belt. Het gewonnen heeft van mij toe zeg me wie. Niet hard en zeker niet van steen. Met kerst ben ik bang.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 Bed en leg een foto naast me neer Ik hoop dat ik dan droom Dat jij me zegt hier ben ik weer Nee, nooit had ik gedacht Dat ik dit nog eens mee zou maken Wat deed ik verkeerd Je weet ik ben niet hard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 It's nothing like that. Close together like two birds of a FM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 It's the most wonderful time Yes, the most wonderful time Oh, the most wonderful time Of the year Kerst op je radio, radio, radio, radio. Met ZFN ZFN Hele fijne dagen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 Zeg ik dat het beter is, alleen.